Don't. opgevallen was, morgen is er weer een dag. Maar vandaag was het een hele mooie dag. It's a beautiful day. Moby Grape hoorde je uit 1969. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 5 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuwsinformatie en uit de regio. In deze late avond milieudeskundige Joost Kiewiet over onze waterkwaliteit.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 Het is De late avond van Bert de Wolf. nieuwe album In Times of Dragons hoorde je Tori Amos, en stronger together, en daarvoor een New edition, and I'm still in love with you. Tijd voor mijn eerste gast vanavond. Een uh, gast die wij regelmatig mogen ontvangen hier, een gast die we ook regelmatig in columns mogen terughoren, Joost Kivit, mijn uh, milieugeweten, noem, <laughs> noem ik hem altijd maar. Uh, en waarom is Joost hier? De kwaliteit van het water op de Zuid-Hollandse eilanden is de afgelopen jaren niet verbeterd. Dat concludeert water Natuurlijk Zuid-Hollandse eilanden na een analyse van de afgelopen vijf jaar. De afspraak binnen Europa was dat water uiterlijk 2015, u hoort het goed, 2015, moesten voldoen aan de normen. Nu is dat zelfs voor 2027 bedenkelijk. Joost is hij dus, want hij is voorzitter van Water Natuurlijk Zuid-Hollandse eilanden, en ik zou hem willen vragen glaasje water voor we beginnen, Joost. Graag. Ja. Okay. Want zo erg is het niet. Drinkwater is hartstikke veilig, daar kunnen we voorlopig nog van uitgaan. Maar drinkwaterleidingbedrijven trekken ook wel aan de bel van let op, want die verontreinigingen gaan ook in de richting van onze uh, brongebieden, waar we drinkwater vandaan halen. En dat wordt dan nog wel gezuiverd, maar niet alles kan eruit gehaald worden. Dus let op, waterkwaliteit is heel belangrijk. Uh, we zijn een waterland, uh, maar uh, we doen het niet goed op het gebied van, uh, van waterkwaliteit. Waar zit het probleem? Waar komt die vervuiling in eerste instantie vandaan? Waterkwaliteit. Voor waterkwaliteit kijken we vooral naar Europa. We hebben nu inmiddels uh, sinds een kwart eeuw hebben we een Europese kaderrichtlijn water. Die is er uh, gekomen eind van de vorige eeuw vooral op aandringen van, uh, van Nederland. Want in die tijd uh, waren de rivieren ontzettend smerig. En wij zitten hier in een delta en we zijn dus direct afhankelijk van uh, wat er bovenstroomt aan de grote rivieren: de Rijn en de Maas en de Schelde. Wat daar uh, gebeurt en wat daar geloosd uh, wordt. En dat was in die tijd, dus zeg maar ruim 25 jaar geleden, was dat niet mals. Hè? De, uh, dat, die, die, die vuiligheid die kwam allemaal hierheen en dat bezonk dan in het Haringvliet en in het Hollands Diep. En het slip wat daar uh, dan uh, afgezet werd, dat was uh, zo smerig... dat je het als chemisch afval moest uh, beschouwen en behandelen. We uh, hebben allerlei uh, maatregelen gehad van diepe putten maken in het water... en dan heel diep uh, opbergen, dat giftige slip. Want dat moest natuurlijk gebaggerd worden voor, uh, voor de scheepvaart hier en daar. Nou... Daar was dat heel goed voor, die Europese richtlijn. Die rivieren zijn schoner geworden en het rivierwater is nu behoorlijk goed op orde, al is het ook niet 100%. Maar het polderwater dat is nog, nog knudden. Um, we hadden als, als Europese landen hadden we afgesproken van. Uh, het water moet schoon en gezond zijn. We ook met elkaar afgesproken wat dat dan betekent. Wat er dan aan chemische stoffen uh, in mag zitten. Wat, wat de, de, de grenzen zijn. Wat de normen zijn. Wat er aan planten, aan vissen en andere dieren in het water moet uh, voorkomen. Wil je van een gezond systeem kunnen spreken. Er werd ook afgesproken. De kwaliteit mag sowieso niet achteruit gaan. Hè? Het, moet, het moet vooruit gaan. Het moet verbeteren. Nou, je noemde al even... Er werden uh, jaartallen afgesproken dat de boel op orde moest uh, zijn. En landen moesten plannen gaan maken. en Dat noemden ze uh, stroomgebiedbeheerplannen. En er werd dus voor het stroomgebied van een rivier, van de Rijn en van de Maas, voor ons gebied vooral, vooral belangrijk, werd er, werden de plannen gemaakt. Door alle landen die langs die rivier uh, liggen. En die plannen werden op elkaar uh, afgestemd. En er werden maatregelen bedacht. En die maatregelen die werden... Uitgevoerd. Nou, Nederland uh, kun je daar vraagtekens bij zetten. En zo moest dat water dus uh, beter worden. Iedere zes jaar moest er weer een nieuw plan gemaakt worden. Werd er werd ook gekeken hoe ver uh, staan we. En uh, ja, we hebben als Nederland hebben we er niet zo gek veel van, uh, van afgebracht. Hè. Als je Europese landen met elkaar vergelijkt, dan zijn we... Ja, veruit de slechtste van Europa. 0,4% van onze wateren voldoet aan de norm. 0,4%. Ja, minder kan eigenlijk niet. Ja. Dus wij zijn, uh, wij zijn het begonnen. Wij, de, wij waren de aanleiding voor die uh, milieunorm. En uiteindelijk, na zoveel jaar, zijn we het slechtste jongetje van de klas. Precies. Dat is in één zin samengevat waar we staan... Joost Riviet, mijn milieugeweten. Hij is voorzitter van Water Natuurlijk Zuid-Hollandse Eilanden. Je hoorde hem over de waterkwaliteit in Nederland die ver onder de maat is. Dank dat je hier was. Dron, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici.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 A trop tourner sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres. Ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé. Et la vie continue, ça va pas changer de monde, que tu changes de maison, il va continuer de C'est ça qui fait briller la voix lactée On s'est aimé, non pas non plus Et la vie continue Ça va pas changer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 I'm just sitting here Waiting for you To come on home And turn me on Like the desert Waiting for the rain Like a school just sitting here waiting for you to come on home and turn me on my poor heart it's been so Ah, lekker. De muziek van Laura Jones en dan een glaasje erbij. Turn me on, zong ze. En daarvoor Jo Dassin en ça va pas changer le monde. Zometeen tuinvogelconsulent en stadsvogeladviseur Stella Groenhof. Maar eerst is hier Colin Blundstone. And I don't believe in miracles. I walk along the road and past your door Then I remember things you said I know in time it could have been so much more Right. go wrong. the bullet that shot me down was wrong, your gun, the words that turn me right. Hij is niet lelijk, Colin Blanstone, and I don't believe in miracles. Ons volgende onderwerp. Stella Groenhof is een groot vogelliefhebber. Het zien van een alledaagse mus in haar eigen achtertuin kan haar al een instant geluksgevoel geven. Ze is dan ook tuinvogelconsulent en stadsvogeladviseur voor Vogelbescherming Nederland. Herman de Bruin praat met haar. Maar je hebt ook nog iets met juridische zaken. <laughs> ja. Is dat te combineren? Um, ja hoor, dat is best te combineren. Uh, zeker als je het een uh, op vrijwillige basis doet, dus in je vrije tijd. Mm -hmm. Ja, jurist, dat word je zo omdat je bepaalde keuzes maakt na de middelbare school. En dan, ja. uh, nou ja, dan groei je daar een beetje in. Ik ja. heb daar wel verschillende uh, uitdagingen in gevonden. Maar um, ja, ik las de laatste tijd toch ook wel steeds meer over uh, ja, veranderingen in de natuur... Um, en ik dacht, ja, hoe belangrijk is dat? Uh, rechten is zeker heel erg belangrijk en moeten we ook heel alert op zijn. Maar mijn uh, hart ging eigenlijk altijd al wel erg uit naar de natuur. Dus op een bepaald moment heb ik besloten om te kijken of ik daar niet ook voor een deel mijn werk van zou kunnen maken. Mm -hmm. Dus inmiddels heb ik een soort, uh, ja, combibaan zou je ja, kunnen een duo -baan zeggen. Ja, duobaan met uh, juridische <laughs> zaken en ja. vogels. ja. Ja, nou ja, zo mooi is het nog niet uh, geworden dat die baan daar ben ik nog naar op zoek. Maar um, op dit moment ben ik voor Natuur en Milieufederaties, bestuurssecretaris. En Natuur oh, okay. en Milieufederaties die hebben uh, verschillende um, federaties uh, in de provincie. En die ondersteunen uh, allerlei groene initiatieven. Uh, niet alleen echt op uh, verbetering van de biodiversiteit, maar ook uh, bijvoorbeeld voor de energietransactie. Um, nou en als bestuurssecretaris heb ik voor een deel daar nog een juridische achtergrond uh, ook bij nodig om die vergaderingen goed te laten lopen en mee te denken over de besluitvorming um, en sinds kort uh, ben ik uh, voor de gemeente Rijswijk aan de slag uh, als coördinator Steenbreek, ja en Steenbreek dat zegt het al, stenen eruit, stenen, groen he? erin, ja. dus zo langzamerhand schuift het wat naar elkaar toe. Ja, maar dat betekent dat je ook nog juridische zaken doet... maar ook met vogels bezig bent. Ik noem maar even die vogels. Dat is meer dan de vogels ja. alleen natuurlijk. Ja, ja, Nou, dus maar inderdaad zo langzamerhand... wel steeds minder juridische zaken en ja, steeds ja. meer groen. bouwt meer af. Ja. Maar je kan wel die achtergrond van jurist gebruiken. Zeker. Ja, ja. je leert um, uh, tijdens je studie op een bepaalde manier te denken. En um, nou, omdat ik in mijn werkverleden... ook op hele diverse juridische vlakken heb gewerkt... Um, ja... Kan ik dat nog altijd inzetten in uh, dilemma's die er uh, uh, spelen op het gebied van groen en verandering? Ja, maar de natuur is wel je voorkeur, eigenlijk. Dat is wel mijn liefde. Ja, ja, ja, ja. ja duidelijk. Ja. Um, ja, ik begrijp dat je ook bij uh, de boshoek in Schiedam. Uh, bezig bent, of daar iets gedaan hebt, of iets... Ja, nou, ik ben sowieso lid geval. van de KNNV. Ja. Um, en, uh, nou ja, dat uh, uh, mooie huis daar, uh, dat is thuis voor uh, allerlei groene vrijwilligers en actievelingen, uh, die daar bij elkaar komen, ook om kennis uh, te verspreiden en, uh, uh, nou ja, ook met elkaar allerlei activiteiten te ontwikkelen. En afgelopen zaterdag was ik daar toevallig te gast om namens de Vogelbescherming een uh, lezing te geven, een presentatie okay. over de Tuinvogeladviseur en uh, de stadsvogeladviseur. Maar behalve de doen. vogelbescherming zijn er natuurlijk nog heel veel groene instanties. Ja. He, we noemden ja. al de KNNV. Ja, precies. Um, uh, ja als je ervoor open staat, is er heel veel te leren en, uh, en heel veel moois te zien. En te, Beleven. En hoe meer mensen meedoen met de natuur, hoe beter het gaat in Nederland. En misschien wel in de hele wereld, Zeker om het even weten. groots te pakken. Ja, nou ja, en en um, uh, als je een, een bredere blik uh, op dat groen hebt, dan denk je ook soms anders na over wat voor producten je koopt. Um, uh, wat voor eten je uh, ja. uh, tot je neemt. Um, het, um, ja, het is eigenlijk onderdeel van een bewustwordingsproces. Uh, ja, waardoor we ervoor kunnen zorgen dat de aarde uh, zo mooi bl blijft, ook voor toekomst. Toekomstige generaties. En dat is heel belangrijk dat dat gaat gebeuren. Zeker. En daar je ja, daar moeten geval, we voor aan de bak. Ja, daar ben je in ieder geval een onderdeel van. <laughs> ja. Dat zeker. Dank je wel voor het gesprek Stella Groenhoff over de vogels, over de natuur en over de vogelbescherming. Want kijk even op vogelbescherming.nl en dan kom je allerlei zaken tegen. Nogmaals dank en veel plezier met al het werk wat je doet. Meisjes van dertig, die zitten langs de grachten op hun fietsen. Eén kind voorop, één achterop, het dagelijks transport en verder niet. Maar het begon met liefde. Meisjes van dertig Naar school, naar huis De was, de dagelijkse dingen En niet precies Waar de chansons van zingen Nu alles niet meer is Zoals het leek Toen je nog buiten stond En er naar keek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 1981 was het jaar voor Dan Vogelberg en dit leader of the band. En daarvoor Lisbeth List en meisjes van dertig. Zometeen. Hoekse raadlid Britt van Dalen en haar voorstel voor een referendum. Dat na Diana Ross. En do you know where you're going to? Titelstuk van de film Mahogany. Do you know where you are going to? Je hoorde Deanna Ross. Onlangs diende zij een voorstel in voor het invoeren van een referendummogelijkheid in de Hoeksewaard. Waard. Zij noemt dat een noodrem voor inwoners wanneer de reguliere politieke wegen falen. Het meest opvallende onderdeel van het plan is het dorpsreferendum. Hiermee kan specifiek voor één van de veertien dorpen een referendum worden aangevraagd over een lokaal thema. En zij is Brit van Dalen, raadslid voor Lokalen Hoekzwaard Brit, welkom in uh, het programma. Ja, dankjewel. Goedenavond. Een referendum. We hebben dat uh, landelijk al eens een paar keer voorbij uh, zien komen. Er is nooit echt iets van gekomen. We hebben een, een uh, adviserend referendum gehad een paar jaar. Dat is verdwenen in 2018 al. Um, Vertel, hoe zit dat in elkaar? Ja, hoe zit dat in elkaar? Um, nou, het idee is eigenlijk geboren uit het feit dat wij het ontzettend belangrijk vinden dat inwoners uh, gehoord worden en, en, en hun stem kunnen laten horen. Um, en daar zijn natuurlijk vele wegen voor, uh, waarom nou, ook via social media, het inspreken in de raad. Um, maar er zijn gewoon onderwerpen die inwoners zo aan hun hart ligt dat wij zeggen: dan moet het mogelijk zijn voor inwoners om. Uh, daar, nou ja nog wat meer participatie in, uh, in te hebben... Uh, en dus een, uh, het initiatief te nemen tot een referendum. Ja, maar we hebben een uh, gemeenteraad, die is gekozen. Als die in meerderheid tot iets besluit... dan is dat toch geen falen van de politiek? Nou, als politiek ben je er voor de inwoner. En ook al ben je gekozen uh, uit de inwoners en door de inwoners... Um, ben ik, zijn wij van mening dat alsnog uh, het een goed idee is als inwoners zelf ook directe invloed hebben in, bij thema's die zij belangrijk vinden en die hun uh, nauw aan het hart gaan. Uh, dus vinden wij dat wij ook gevoed moeten worden door uh, nou ja, de mening van inwoners daarin. Dus wij vinden ook dat als er een referendum gehouden wordt, dat wij ook ons hebben te voegen naar wat daaruit komt... Uh, en dat ook zeer serieus mee moeten nemen in onze besluitvorming. Je hebt het echt over een noodrem, een, een uh, besluit door een referendum. Nou, een besluit door een referendum mag ook niet. Het is dus ook geen bindend referendum wat wij voorstellen. Dat is wettelijk gezien niet mogelijk. Maar wij zien het als een noodrem omdat wij vinden, de politiek moet luisteren naar hetgeen uit dat referendum komt. Dus het is ja een advies, maar wat ons betreft wel een zeer stevig advies... wat je niet zomaar naast je neer kan leggen als politieke partij. Uh, dus het, het hoeft niet per se zo te zijn dat het ontstaat... naar aanleiding van al een reeds genomen besluit. Het kan ook zijn dat er nog een besluit over genomen moet worden. Uh, over een thema wat nu nog niet uh, actueel is bij ons als gemeenteraad... maar wel speelt in uh, in of in een specifiek dorp. En als dan de gemeenteraad in meerderheid besluit tot een ander oordeel dan het referendum zou laten zien, dan heb je daar vrede mee? Uh, nee, nee. Want ik vind in die zin uh, dat het referendum, zoals ik al zei, uh, dat is de stem van de inwoners. En als politicus ben je ook gekozen door deze inwoners. Dus vind ik dat je hun stem uh, nou ja, zeker moet horen daarin en ook echt serieus moet nemen. Uh, dus in beginsel heb ik daar geen vrede mee. Tenzij er natuurlijk hele zwaarwegende redenen zijn om daarvan af te wijken. Maar in beginsel vind ik wel dat dit is de stem van de inwoners... en die heb je serieus te nemen, ja. Dan gaat het toch verdacht veel lijken op een bindend referendum. Ja, als je dat zo wil noemen, nee. Het is geen bindend referendum. Maar het is wel een referendum die dat je zeer serieus moet nemen als politicus. Ja, zeker. Britt van Dalen, raadslid voor Lokale Hoekse Waard over het uh, niet bindend referendum, maar belangrijk genoeg. Zeg ik het zo goed? U zegt het goed, ja. <laughs> Dankjewel.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 Gevoeliger kan bijna niet. Stay with love, je hoorde Sorita samen met Jermaine Jackson. En daarvoor Billy Joel en Through the Long Night. En dat was de late avond van donderdag 5 maart. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler blijft nog even bij je. Fijne nacht. This empty kitchen Where I'd wall away the hours Just next to my old chair I'd usually have some flowers The shelves of books Even the pictures Everything is gone But my heart This old neighborhood survived us both. All right. don't know that it withstood all the things that took our light. You understand I can see. Just a play.